Can't see, or realize this thing we call reality But now the pitch is clear and it's time to step with Pepe. you got caught in your direct She's moving a bigger and better things like this Then she'll wanna dish it, get dismissed You wanna play a game, so be it But never again will she be too blind to see it toestand in het dans. Het heeft helemaal geen zin als je in Rotterdam met je neus buiten gaat staan word je helemaal niet high. Dat zegt heel gek. Dat is echt... Mijn hele crew staat gewoon buiten op dit moment. Ze staan allemaal op een. Ze hoorden dat nieuws dat je in Rome is de cocaïne, Hassies en andere zooi in de lucht gevonden. En iedereen is weg. Alles, alles staat buiten met ze met zijn neus in de lucht. Gelukkig ben ik er nog. De plaat is voorlopig niet verkrijgbaar. Er zit een behoorlijk stukje samplewerk in en daar is de maker van deze plaat. Rob Boskamp uit Amsterdam het aan het kleren nu. En uh, ik denk dat dit wel gewoon erg gaat scoren. Voor de vaste luisteraars, ik ga nu een plaat draaien van Massa Wijnstekers. Dat wil zeggen die heeft Massa Wijnstekers aangeraden. Dus je kan even naar het toilet. Het is maar zo weer gelukt. Drie minuut uh, nog wat ellende op Radio Rijnmond. Uh, uit Duitsland. Uh, apparat van het album Walls. Bedrijden nummer 6. Titel Fractalis. Voor de enige ziel die het misschien echt heel erg leuk vond. Het was een mooie plaat. Martin Thorwijk, ja, jongen blijft gewoon uh, fijne plaatjes maken. Hmm. We zijn uh, op zoek uh, naar een aantal mensen in de uitzending. Maar het is natuurlijk donderdagavond en na het laatste bericht van dat er allerlei kook in de lucht zit, iedereen staat buiten. Uh, we krijgen wel even zo uh, Koos Haneberg aan de telefoon, de man van de Maasilo en tegenwoordig ook de Creative Factory. Subsidietje gehad, 5,9 miljoen. Hm, ook weinig wisselgeld. We zijn nog even op zoek naar iemand die ons meer kan vertellen over de Flyer-oorlog die aan de gang schijnt te zijn. Ik heb er helemaal niks van gemeen, gaat allemaal langs mij in die onzin. En uh, kwart voor elf, Ed Langebach. Ik vind het echt zo mooie plaat. Uh, je vindt het uh, op DJ Kicks. Uh, het is Hot Chip. My Piano. En ik ben blij dat ik bij een radioprogramma terecht ben gekomen... waar dit gewoon allemaal gedraaid kan worden. Uh, we hebben iemand aan de telefoon. Oh, dat gaat over die oorlog. Dit gaat over die, over die Flyer-oorlog. Uh, wie heb ik aan de telefoon? Uh, mij, maar. Zo, nog een keer. Met wie, heb ik, wie heb ik aan de telefoon? Duncan Neulema. Hey Duncan, hallo. Goedemorgen. Um, ik, ik, uh, ik ben eigenlijk niks anders meer dan iemand die hier knopjes schuift en plaat... Nou, dat is eigenlijk wat ik mijn hele leven lang wil doe. Uh, ik, ik ben er ook zo heen. Juist. Nou, en nu komen... Uh, uh, Masso komt hier binnen en Leon en Ron. Heb je het al gehoord? Er is een oorlog aan de gang. Ja. En daar weet jij alles van. En uh, Masso Wijnstekers, een zeer gewaardeerd collega... met de slechtste muzikale smaak aller tijden. Gaat jou er even doorzagen? Helemaal goed. Hey Duncan, ik, ik, ik kwam er ook tegen je in de gang en die had een hele dikke tas bij zich. En dan denk je van, nou, daar zit de plaat in. Maar weet je wel, er zaten allemaal flyers in van Absolute Music. Dus We hebben hem, ik hebben heb hem gevonden, ik heb hem gevonden. Nee, maar... Uh, ook nog eens. Kijk het. Hij deelt ze Zij uit uh, en al zijn vriendjes en vriendinnen. Hey, maar wat is er nou aan de hand? Want er is een flyer oorlog gaande. Jullie hadden uh, geflyerd in, in platenzaken. En, en bij kappers. En, uh, nou, waar liggen die dingen allemaal? En, ja, uh, ja, kijk. Vanuit onze kant was het eigenlijk een beetje het, het hele persbericht met het filmpje erbij. Het was een beetje met een kniphoog, zeg maar. Er worden wel, uh, zeg maar wel flyers weggehaald. Uh, jullie hadden een filmpje gemaakt over eh, waarin een... Uh, vermeende dader die flyers wegstand uh, op een grappige manier gepresenteerd werd en, mm -hmm. uh, dat het begin zeg maar eigenlijk om het feit ja we hebben in rotterdam en den haag hebben we best wel veel winkels hebben getwired, en binnen ja een dag of twee dagen waren gewoon ja in driekwart van de winkels waren de flyers weg dus op ons feest is reuze populair maar daar ga ik niet uh, gelijk vanuit dat twee dagen dan kun je wel uh, een filmpje met een knip ook maken maar het is dus gewoon wel waar het was geen geintje ja, het, is, het is wel waar ja geen laatste ja. schreeuw om aandacht om het zo te zeggen voor je nee, eigen feest. Nee, nee, we hebben dat ook wel ergens in de comments hebben we dat erbij gezien, ja. maar het, het gebeurt echt. En ik, ja, ik vind het zelf, vind ik het persoonlijk diep triest. Ik weet niet uh, of het andere organisaties zijn of dat het gewoon iemand is. Die je hebt nog geen rond, beoogde hè? verdachte. Nee, nee, nee. Nee? Dan gaan we, gaan we wat dingetjes rond, maar daar ga ik niet. Uh... Daar ga, ik, daar ga ik niet over uit. Okay. In ieder geval niet wat ik denk. Ja, Het is gewoon het is gewoon triest dat, dat dit wel gebeurt, zeg maar. Ja. Maar, uh, desalniettemin... nieuws, ja. nieuwsvlees. Ik krijg hier net een e-mailtje binnen en er staat... Ted Langebach ript al die posters, flyers. Kijk, kijk. Ja. Klopt ja. dat? Ik weet er weinig over. Daar weet je niks van. Oké, nieuws, nieuwsvlees. We krijgen een e-mailtje binnen op dans.rijmond.nl. En er staat daadwerkelijk dat er andere organisaties zijn die jullie het succes niet gunnen. Speaking of succes, waar doen jullie dit van? Hoe doen jullie dit? Jullie komen voor ons uit het niets en jullie hebben zo'n vette line-up iedere keer staan. Vertel even wat meer. Waarom doen jullie dit? Ja, twee vrienden van mij kwamen met het concept aan. Die hebben mij erbij getrokken om een beetje mijn muzikale visie daarin te gooien. Jij draait ook onder de naam Dunk de La Funk. Dunk de La Funk, ja, dat ben ik. Um, en uh, ja eigenlijk om toch wel een beetje tegen tegen de concepten in Nederland in te gaan en toch even wat uh, wat anders nieuws te presenteren. nieuw orde boekje gewoon vertel. nieuw orde uh, ja t, uh, ja zoals jullie waarschijnlijk ook wel weten, Boomerang is één van de of is de meest gekochte 12 inch aller tijden. ja en de 12 inch waar ze nooit winst op gemaakt hebben, want de verpakking was te duur. Maar goed. inderdaad inderdaad ja <laughs> dus uh, maar ja, het blijft een klassieker het is dus, uh, net zoals uh, ja, wat andere artiesten voorheen geboekt hebben zoals de jungle brothers hebben hun toch wel een, uh, een verandering gebracht in, uh, in de bepaalde mu muziekgenres. heb jij ooit uh, wel eens een duurdere dj geboekt een duurdere dj dan nieuw uh, order ja dan bied hoe ja, de bast komt ik, uh, ja. ik, ik mag er niet te veel over uit maar ik kan je vertellen dat dat nieuw order nog niet eens de duurste is oké okay. dan dan dan toch boord ooit? Dan toch bij George ja. ben echt wel ergens niet wel. Oké, nou goed. Wat wat wat wat wat kunnen we gaan. Wat gaan we doen zaterdag? Want nu even te zaken. Want kunnen we flyers ja. en over um, de, de boekingen. Ja, we, we, we hebben drie verschillende zalen, waarvan de ene een underground basement wordt. Dat wordt gewoon een hele underground minimale sounds worden dat. Met uh, de hoofdzaal hebben we Ian Pooley. Uh, ik ga zelf een, een uurtje opwarmen. Uh, zeg maar opwarmen. Uh, hebben we een live set van. Dat is de eerste keer dat ze in Nederland zijn. Um, en, uh, en een set van G uh, Jesse Rhodes. En dan in de andere zaal hebben we Rotterdam uh, Resident Monica Electronica. Uh, een van New Order. Um, rejected, back-to-back, -back met Warren Fellow. Leuk. Um, en uh, als laatste de afsluiten de Pampot. Wat kost dat? mega fan van Ben. Wij ook? Wat, wat kost dat? Zo'n feestje? Het, het, de entree bedoelt het, het, bedoelt het maar zo. En <laughs> de He? vormkoop is het de 18 euro. Even voor alle duidelijkheid, uh, ik hoor geen Erik I, geen Roog, geen Gregor Salto, geen Baggy, uh, die komen dus gewoon Inderdaad. niet. Dat is ook wel een beetje, ja, het is, het is een wat moeilijke manier van feesten promoten en mensen trekken, maar uh, ja, wij geloven en dat er wel in dat er meer is dan... Uh, dan de Erik I en de Roog. Met alle respect naar toe natuurlijk. Ik zeg, Duncan Funk is mijn nieuwe hero op het gebied van programmeren. En ik wil je hartelijk bedanken om dit eventjes zo uit te leggen. En volgens mij, die flyers is Je hebt al gezegd wat er komt. Volgende week komen we even terug op Absolute Music in de uitzending. Helemaal goed. Bye bye. Dank je Op Radio Rijmond. We zijn nog ernstig op zoek naar iemand die ons kan vertellen waarom dat basic beat zomaar dicht is. Basic beat heb ik vroeger nog geopend. Ja, en uh, van Arman van Helden hebben we toen een plaat uitgebracht op het basic beat label. Volgens mij gaat het basic beat label wel door, hoop ik. Uh, we gaan nog steeds op zoek naar iemand die ons iets kan vertellen over het sluiten van basic beat. Downtown, een plaat over verhuizen en dat is precies wat ze met Radio Rijmond hebben gedaan. We zijn verhuisd, alleen zitten we downtown. We zijn downgraded. Het is uh, tijd voor de partyagenda, guys. So, uh, what's going on this weekend? Vanavond kan je naar Franchise in Club V. Of naar uh, Talia, ook een goed feestje. Civil, Cream, Def, Hitmeister G, Eerwan, German S, Melly Mel en Mr. Wicks. Oh, een dikke lijnen. Ja, vrijdag uh, is nope is Doop in de Of Corso. Onder andere met uh, Afrojack, Buggy, Mark Benjamin, Schizophrenics en uh, Tony Chacha. Uh, en wat ook erg uh, leuk uh, gaat worden is aan de overkant... de Latin Lovers met onder andere wederom Buggy, Chris Rocks... d DJ Metzgilds, Craig Bessalto, Richie, Base en Roga. En uh, voor de Fonketeers, uh, die moeten uh, ja, hun danspasjes doen uh, in uh, Rotown. Daar is Loose Fit en uh, daar wordt gedraaid door Kid Hyper, Chess en uh, Deep Digging. Dan uh, zaterdag, Hersiemerman, is weer, uh, weer, weer een feestje met Frauland Zet en James Middekker. Uh, in de Maasilo, Absolute Music waar we het net over gehad hebben met Pieter Hoek van uh, New Order, Jessie Rose, Middle uh, Penpot, en Monica Electronica en Rejected en Warren Fellow. Dan uh, is er weer een Shoot Me I'm Famous in Of Corso met Honey Dijon. Waar we pas ook weer een plaat van uh, gedraaid hebben. Uh, Buggy Beggevies, Lucien Ford, um, Didi King en Jasper Clash in de Lounge. En uh, dat was hem. Oh nee, er is nog een feestje in Out Outland. Fuckers. Met Benelodigas, Sidney Samson, en Mark Benjamin en Hitmeister D. Dat was de agenda? Ja, we geven ook weer kaarten weg. Drie keer twee kaarten voor uh, de Thalia Lounge. Uh, op uh, vrijdag. Letten lovers. Letten lovers. En drie keer twee kaarten voor de Maastilo. Je kan een, een mailtje sturen naar dans.rijmond.nl. En dan kiezen wij er een paar winnaars uit. En hoe zit het met die kaarten van Noordse Jazz? Oh ja, hebben we ook nog. Was ik even vergeten. We geven kaarten weg voor Noordse Jazz op vrijdag. Twee kaarten. Dus mail snel. Dansrijmond.nl Wacht, ik zal de muziek even uitzetten, want wij geven gewoon kaartjes weg voor Noortje Jazz. Dans So many roads. Als Dit zo hoor, dan denk ik dat wij binnenkort maar eens een feestje moeten organiseren Ik denk dat het gewoon tijd wordt Voor een toestand in de dansfeestje Dan laat ik al lekker op de toilet draaien He? Dat is een goede plek voor hem En dan gaan wij in de grote zaal Noem een zaal, gaan we dit soort uh, muziek gewoon opzetten En dan gaan we dansen En uh, Daar knap ik dan wel even op Dit is Jocelyn Brown Sommigen zeggen dat zij gewoon op heel veel platen zingt En noemen haar daarom de house -led. Ik zeg gewoon, het mens kan gewoon zingen En scream it out Heel soms heb je van die blaadjes. En dan moet je gewoon... Uh... Ja, we mogen er maar een heel klein stukje van draaien. En dat heeft er niets te maken uh, om, omdat Ted Langebach aan de telefoon hangt. Maar deze plaat is gewoon zo fresh. Nog niet uit. En Ron Stuts heeft hem onder het grootste embargo van Ariel Bricka zelf ontvangen. Ja, en dan draaien we hem gewoon aan. de telefoon, Ted Langebach. Hallo, Donald. Het is hem echt. Vanuit Zeeland. Vanuit Zeeland? Ja, ook bij Rotterdam-Zuid, sorry. Oké. Okay. Ik, ik, haal, ik ben bijna bij de brug. Ik zie luxe aan de linkerkant. En ik zie een paarse brug, klopt dat? Is dat Rotterdam? Ja. Dat is, dat Rotterdam. is Rotterdam, absoluut. Ja. En ik zit op de fiets nu, dus... Uh, jammer van mijn geijg. Maar uh, je ja, had een aantal vragen, hoor ik, Ronald. Nee, ik heb helemaal geen vragen. Ik wil gewoon weten wat jij aan het doen bent. Uh, jij bent je bent aan het fietsen door uh, de architectuurhoofdstad van de wereld, Rotterdam. Ja, dat heeft met paars te maken. Ik dacht dat paars iets te maken had met uh, consensuspolitiek, maar... Uh, ja, het schijnt dus iets met de architectuur te maken te hebben. En uh, morgen doe ik dan ook nog een workshop uh, architectuur. En dan moet ik ook iets op de brug doen. En vooral de verschillen uitleggen tussen Zuid en Noord. En waar het gebeurt en waar het niet gebeurt. Of waar het wel gebeurt en waar het niet gebeurt en waar het niet gebeurt en waar het wel gebeurt. En waar gebeurt het? Uh, nou, ik denk dat het uh, weer in het centrum gaat gebeuren, want ik was gisteren ook nog weer bij een uh, symposium, dat ging over uh, popmuziek, hè? en dat was een uh, soort hoorzitting met alle politieke partijen. Uh, ja, jij zou ook nog aan het woord komen, tegen de omstandigheden was jij niet, maar... Nee, dat klopt, sorry. Uh, ja, uh, en ik hoop dat het goed gaat, maar ik denk dat, uh, dat, dat het nog steeds een dilemma is dat, uh, ja, dat er te weinig wordt geïnvesteerd in jongeren, uh, in maar ook in popmuziek en in de dance, en vandaar dat we uh, nu leiden aan extreme middelmatigheid en dat... Het culturele geld te veel gaat naar de mensen die het niet herinvesteren, maar dat had jij al eens verzonnen. Ja, dat klopt. Um, daar even over gesproken. Ik weet nog heel goed dat ik een jaar of twee, drie geleden... met jou een kopje thee aan het drinken was. En toen had jij het over Creative Factory. En ik dacht, die man die spoort niet. Uh, uiteindelijk staat er nu een Creative Factory op Rotterdam-Zuid... in het Maasilo-gebouw, waar jij uiteindelijk nu vertrokken bent. Ja. Wat is Creative Factory en waarom kost die verbouwing 5,9 miljoen? Leg even uit. Ja, dus een, dat is uh, geld dat is uh, voor de kansenzones, uh, is dat kan ooit Dominique Schrij, wethouder en uh, Stefan van Eijk en dat uh, had te maken met uh, economische uh, zeg maar voortgang op zuid en vooral jongeren de kans geven op, in gebouwen. Maar nou is die 5,9 miljoen naar een horeca-onderneming gegaan, terwijl uh, ja, ik heb ooit die nauwelijks gezonden in tijd een bijzijn een van de burgemeester opstelt, een aantal automethoden bij twee etentjes. En op een gegeven moment, een jaar later was net iemand met, met het gedachtegoed er vandoor. Dus dat die man ook nog eens 5,9 miljoen had gekregen. Dus ik denk nou, dat gaat lekker zo, zeg. Duidelijk van. Wees voorzichtig met je ideeën, want andere mensen gaan ermee vandoor. Oké, okay. uh, laatste vraag. Laatste vraag van vandaag. Uh, waar ga jij dit weekend heen? Uh, ik dit weekend heen naar Ronald toch. Ik zit volgens mij in de jury van de kunst bij nog eens dat volgend weekend. Uh, moet ik nu ineens jij weten? Wat zeg je? Moet ik nu ineens jouw agenda bijhouden? <laughs> ja, nou ja, volgens mij gingen wij morgen een kopje thee drinken. Hè? Dat gaan we zeker uh, volgens mij ga ik zaterdag weer gewoon naar Miesbouw al kijken. Oké. Okay. Ja? Ted Lange mag ja. in de uitzending. Tot volgende week, Ted. Dankjewel. Hoi, Hoi, hoi. hoi. ...zit er al bijna op onze eerste uitzending... ...vanuit het nieuwe Radio pand, ...waar de lampjes niet dimbaar zijn... ...en waar er allemaal gele vlekken in mijn ogen zitten. Uh, Massa Wijnstekers, de gewaardeerde collega... ...tevens Pispaal van dit programma... ...had nog een heel goed item voorbereid... Uh, ...vanwege de sluiting van Basic Beat Record. Maar hij kan niemand vinden... ...dus we hebben Massa gebroken... ...en anders had ik al een uh, broken beat plaatje gedraaid, ...maar dat draait nu natuurlijk niet. En, we hebben Ted Langebach gehoord... Ik kan die man altijd zo moeilijk volgen. Het ligt volgens mij, in, in dit geval ligt het volgens mij niet aan, aan, aan, aan uh, mij. Mocht je nou iets te melden hebben over dit uh, programma... dan stuur je een mailtje naar uh, dansdans.rijmond.nl Wij zijn volgende week weer. Er is geen voetballen, Dus uh, ja, tot volgende week. Blijf nog twee plaatjes. Bye-bye.